Tito medaillon in houten lijstje. Ja. Voorstellend een zittende vrouw... die in de rechterhand een kruis heeft. En dan heb ik hier... Uh, twee medaillons in houten lijstjes. Oh. Voorstellende vrouw met een kind op schoot. Moet moeten staan, Schippen. Uh. Nou zet hem op de plank voor de klok daar. Hier, eet in de lampet. Hier. En hier hebben we dan een serie prenten. Afdrukken van kopergravures. Noteer maar. Afdrukken van kopergravures. En hier... Uh, een boek. De zeevaart en de kunst der zee te varen van de pilootmeester Peter de Medina. Uh, nou, is dat niks voor meester Barens? Ja, geef maar hier. Ja. Nou, als hij wakker is, zal ik het vragen. Heb je dat genoteerd, Vos? Nee, ik ben zo schipper. Mooi. Dan heb ik hier drie rollen zijde uit fluweel hey, maar... in diverse kleuren. Voornamelijk spullen is dat. Ja, ja, dan zullen we het maar open om ons ermee te verwarmen. Ja, dat kunt u gerust aan mij overlaten. Hoezo chirurgijn? Zijn je dan ook nog een Snijder? Uh, ik heb een uh, kleine twee jaar als duvelstoerjager op het atelier van meester Snijder van de Noord gewerkt... En, uh... Ik heb er de kunst van het kleermaker redelijk onder de knie gekregen. Ja, nou, dan, mag, dan, mag je, dan mag je om te beginnen een nieuwe wambuis voor te ja. snijden. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho, mannen, mannen. Oh, ja. Laat de bestaat opmaken. De chirurgijn noteert precies wat een dan nodig heeft en snijdt naar vermogen. Jawel. De andere helft van nog bij zodat we aan onze overwintering er vijf snijders bij hebben. Graag dan bond, hebben ja. ja, dat is mooi schip. Ik uh, leg van een lijst aan wat er nodig is. Ja, we moeten alles verantwoorden. Dat juwel is peperduur. Noteer elk gehuil, chirurgijn. Langzaamaan komen we terecht in een soort dodenrijk, voorgoed duisternis. Als we ons buitens huis wagen, moeten we de weg zien te vinden in het pikken donker. Omdat het dag na dag stormt en men vaak geen hand voor ogen ziet, hebben Barends en Van Heemskerk besloten dat niemand alleen het huis mag verlaten, maar dat er altijd in koppels van twee tot drie man moet worden uitgegaan. Dekens en kleren in het huis zijn wit bereipt. De schoorsteen is al een paar keer geheel dichtgesneeuwd. Het sneeuwt zonder mankeren, dag in dag uit. Iedereen heeft, om de voeten niet te doen bevriezen, zelf klompen gesneden... die in elk geval beter zitten en wat meer warmte geven dan de schoenen. De ganse dag staat in het teken van de koubestrijding. De eerste dagen van december is de stemming lamlendig geweest. We hebben vier lampen dag en nacht branden. De vuurwerker gebruikt daarvoor het eerste berenvet... Hoor je dat? Wat? Dat getrippel op het dak. Dat Getrippel op het dak? Op het dak. Ja. Ik geloof dat je in je is geslagen, Kukkie? Nee, luister. Ja, ik hoor duidelijk getrippel. Als, alsof er een of ander beest over het dak loopt. Ja, je ja, hebt gelijk. Ik maak de schipper wakker. Wie weet wat voor een malsboutje er buiten paradeert. Schipper. Schipper. Schip! Wat, wat, wat, is de onra? wat is er aan de hand? D er loopt een van de dieren over het dak. De storm is gaan liggen en het is daardoor duidelijk te horen. Ga buiten kijken. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. tweeën, hè? Ja. Ik, ik loop al even mee. Even de muts opzetten. Hé, hey. hey, waar is één oog? Zijn kooi is leeg. En de andere? Is er wel nog iemand absente? Ja. Iedereen ligt de kooi. Terwijl ik uitdrukkelijk verboden heb alleen het huis te verlaten... Misschien is daarom een keer over het waald. Laten we met zijn paar man gaan kijken. En uitgeval in de richting van het schip lopen. Ja, maar eh, eerst ontdekken wat er op het dak heen en weer trippelt, niet schippen? Ja, nou, vooruit, vooruit. Ik hou in. Kom. Da da daar, huh? daar, daar gaat hij. Het is een vos. Schipper, het is een vos. Dat is mooi, kok. Dat is heel mooi. Een poolvos moet volgens de Russen best vlees hebben en een prima pijltje. Daar moeten we wat op vinden. Vallen zetten. Waar een poolvos zich op het dak wacht, dan moeten er meer zijn. Ja, morgen beginnen we gelijk bij de maken van de vallen. Maar uh, laten we nou op zoek gaan naar oog. Mannen, hebben maar krandel blijven. Oh, er is ook altijd wat met die Eenoog. Wat heeft hij in dit uur in godsnaam Enoog. buiten de deur te zoeken? Laten we, in de van het, laten we in de richting van het schip lopen. Achter mij aan. Hé nou! Daar? Daar, ik zag daar iemand. Eén hoog. Hé, één hoog. Ja, daar zit hij. Wat doe jij nou hier? Hè? Ik voel uh, het er gewoon even uit. Wat in het bos van de nacht? is bij Kok. Hier uh, ben ik als Schipper. Ik heb in ieder nadrukkelijk verboden alleen het huis te verlaten. Ik, eh. Uh... Ik wilde de maats niet wakker maken. Heeft maar waarom ben je dan helemaal tot hier gelopen in één oog? maar dat eens uit. He? Wel, uh, schipper. To, toen ik helemaal buiten was, uh, ging het me voor de wind heen. Ik, ik, ik dacht, uh, weet je wat? Ik, ik loop naar het schip en haal wat kolen op. Nou, daar had de kok immers om gevraagd: om, om, om, om kolen, zodat we allemaal eens goed warm konden worden. Kok, kom eens hier met die lamp. Ja. Hier, kom eens. Hier, ja, schipper. Nou, nou, waar zijn dan die kolen? Hè? om, dat drommel, om te doen. Wat zit er hier? Wat zit er hier onder dat wambuis van jou? Uh, uh, uh, alsof de duvel er zelf mee speelde, Schipper, vond ik uh, uh, in het ruim nog, nog een voorraadje scheepsbeschuit. Zo, zo, zo. En, en die heb ik maar bij me gestoken om, om straks aan de maats uit te delen bij te ontwaken. Hier spreekt een dief in de nacht. Het is God geklaagd. Ja, een wambuis vol scheepsbeschuit. De maat besteden. Ik was op zoek naar kolen. Het is waar. En, en, en vond het, nou dat zeg ik, alsof de duvel ermee speelt in een of andere hoek toch een, een voorraadje scheepbeschuit. Nee, het ruim in. Hij wijst me dan die voorraad van jou in oog. Jij neemt je lamp mee. Ik neem mijn lamp mee en wachten jullie hier. Kom mee. Ik zet hem veertien dagen op water en brood. De uit. Onder andere omstandigheden had ik hem laten kiel halen. Dat stuk verdriet. Slampamper die die is. Kolen wilde ik halen, schipper. staande uit Schipper van Heemskerk, eerste stuurman Pieter Pietersoon vos en ikzelf... hebben besloten de treurige wanddaad van bootsman Evert Jacobs te bestraffen... met veertien dagen water en brood. Hij verdonkere maanden een halve ton scheepsbeschuit... die bij toeval werd ontdekt door enkele van ons... doordat we op een nacht, nu drie dagen terug, naar Evert Jacobs op zoek gingen. Heb je daar nou nog iets aan toe te voegen, Eén hoog? Kijk eens hier, ik liep buiten en toen dacht ik, ik loop gelijk door om eens wat kool op te halen. Ja, de slaap wilde niet komen. Ja, eenmaal in het ruim ontdekte ik... De ton was prima bestopt achter een stukje van trossen. Denk jij nou werkelijk dat ik die evenmoedig van jouw geloof? Hm? Hoe vaak was je al op rooftocht geweest? Rooftocht? Noemt u dat rooftocht, schipper? Wat anders voor dat Rommel. Jij hebt wenners en wetens een halve ton vol scheepsbeschuit... ...van de kok weggenomen om die alles stilte op te vreten. En ik wil verder geen woord meer over, dit, over, de, over de, dat minder gebeuren. De zullen eerlijk onder de manschappen worden verdeeld. Dan had ik nog een mededeling. Het is begrijpelijk dat we onder deze omstandigheden... ...een ijzeren tucht zullen moeten handhaven... ...omdat het anders in de kortste keren een chaos van je welste wordt. Ik verordeneer de volgende werkzaamheden in ploegen van drie... Er moet de kool uit het schip worden gehaald. De naden van ons huis moeten worden bijgebreed. terwijl we een zeil over ons dak moeten spannen... om de warmte nog beter vast te houden. Is er niks te doen tegen die vervloekte rook hier in huis? Ik zal Bagens even uitspreken. De schoorsteen moet drie keer daags worden uitgeveegd... zowel van binnenuit als via het dak... Er moeten overal rond het huis vallen worden gezet... om de poolvossen te vangen. Het vlees van de vossen zal onder de maat worden verdeeld... terwijl van de velletjes mutsen worden gemaakt. De verder zal zich een ploeg bezig dienen te houden... met het aanvoeren van nieuw hout dat we drogen in Gintsehoek. Het droge hout wordt vervolgens gekloofd. De klok staat stil! Ja, onze klok staat stil. Daar was ik al bang voor. Haal de zandloper maar tevoorschijn schen gehet. En schipper, stel ook daar een schema van op... Van het noteren daar zandlopen. We krijgen het nog druk. dat ik je dat geflikt heb. Dat was het eerste waar ik aan dacht. Met geen woord heb ik erover gesproken. Hoe min ik je ook vond, Judas ben ik niet. Ja, dan is het goed. Kom hier met je voeten. En warm ze wat. Ik wipte er rond de ronde drie dagen s'nachts even dus uit. Niemand die wat merkte. De hele bemanning lag daar als Verrek van de honger. Heb jij niet nog wat eetbaars in je kist? Ik zal morgen aan je denken. Water en brood is ook niet alles. Maar geef toe, je maats bestelen is een zonde. Oh, ik wilde jou laten meedelen. Zo slecht ben ik dan toch ook weer niet. <tie> Voel je de warmte? Ik heb de stenen net uit het vuur. Mijn tenen tintelen. Ik deer maar helemaal op mijn fantasie, wat het eten betreft. En ook wat de vrouwtjes betreft. Jij een meid, Gerrit, in Amsterdam. Ja, lief Steintje Stijntje heet Er gaat geen dag voorbij of ik denk aan Steintje. zo. Ze heeft me een brief meegegeven. Ik heb hem bijna stuk gelezen en ik ken hem nou te met uit mijn hoofd. <laughs> In Afrika, hè? daar lopen de vrouwen met de borsten bloot. <laughs> Zonder schaamte tonen ze wat ze hebben. Uh, dat waren nog eens tijden voor hoog. Ze zou op me wachten, zei ze. Maar ja, denk je dat ze blijft wachten, hoog? Ik, ik bedoel, nu we zo lang wegblijven. Hm. Misschien staat er al lang een nieuwe vrijer op de stoep. Als ze van je houdt, dan wacht ze wel tien jaar, jong. Neem dat van mij aan. Ik, uh, ik heb een vrouw in Napels. Ja. waar ik elk jaar minstens drie keer te gast ben. En, en elke keer is het weer een feest van heb ik jou daar. Ja. Zo blijft alles nieuw. Net als je aan het begint te wennen, moet je weer vertrekken. En als je dan weer terugkomt... alles als nieuw, als nieuw. Ze ah, is heel lief, mijn steentje. Zo dus kun je zo blettend aankijken met die zachte ogen van haar. Nee. Bang was ze wel toen ik vertrok. Nee. Ik had nooit moeten aanmonsteren. Maar die mooie praatjes van de schipper maakten me zot. Een beloning na terugkeer. Nee. <laughs> ik moet het nog zien of wij ooit terugkeren. Ik zie het nog niet gebeuren. Maar straks, als de zon weer gaat schijnen en we open water krijgen... dan varen we toch regelrecht naar Amsterdam. Heb jij wel eens een dag in een sloep gevaren? Korte routes, dat wel? Open zee? Nee. Precies. Ik heb voor Engeland zo'n uurtje of negen in een open sloep gedobbeld. Ah, dan wil je wel in je moeder schrijven. Dat, dat notendopje van links naar rechts en boven naar beneden zwabbert. Ik heb nog nooit zo vurig gebed als toen. Je maakt niks met die kleine zeiltjes. Maar we hebben toch beste zeelieden, de schipper en de meester Byrnes. Niet Peter op je zo'n vos. Nou, wat zeg je me daarvan? Ik heb het niet over de mensen. Ik heb het over de zee, mijn jong. Nee. Ik zie het somber in. Maar, maar ik verdam het om me hier te wat echt daar! Ja, schipper. Nou. Mafse maatje. Ik ga er een standje denken, totdat de slaap komt. Op 1 december is het huis totaal ingesneeuwd. Ook de schoorsteen zit dicht, zodat de mannen bijna stikken van het rokende hout dat maar niet wil vlammen. Twee keer per dag wordt het vuur aangelegd, omdat de kok moet koken. Meteen warmen de mannen dan stenen die zij als beddenpannen in de kooi nemen. De chirurgijn is een naaikransje begonnen. Van de schitterende rollen handelslaken wordt er onder zijn leiding de prachtigste kleding gesneden. Zo loopt Barends in het huis rond in een werkelijk perfect zittende mantel... die afgezet is met stukken berenvel. Ook de maat zijn bedacht. Van donkerrood koningsfluweel zijn dikke wambuizen genaaid die over de oude wambuizen worden aangetrokken. Het stoombad, een idee van de chirurgijn... is tijdens de eerste weken van het verblijf binnen een ware uitkomst gebleken. Met vijf man tegelijk staan de maten dicht op elkaar... in de van Wijnvaten gemaakte tobben... terwijl anderen heet water over hen heen stotten. Barends en Van Heemskerk handhaven er, zeer terecht, een strenge tucht. Na het uitkomen van Eenoogst diefstal is besloten om de mannen op rantsoen te stellen. En ieder krijgt twee schepensbeschuiten daags... en per week in totaal vier pond brood... plus erte en grutten en een lapje spek. Het wordt tijd voor het inspecteren van de vallen, mannen. Wie doet het vandaag? Ja, één Rijniers en uh, Frans van Haarlem. Uh, van Haarlem is weer koortsig, stuurman. Wat vindt de chirurgijn ervan? Oh, Ik zou van Haan hem niet naar buiten sturen. Hij moet zijn kou eerst flink uitzweten. Ik heb hem nog geen uur geleden kruiden tegengegeven. Nou ja, ik zelf wil wel mee naar buiten. We staan in totaal twaalf vallen. Als men het rap doet, is men binnen het uur terug. En het is volle maan, dus geen geknoei met de lampen. Laten we maar direct naar buiten gaan. Kom op, mannen, Naar buiten. Ik pak vaker buiten dan binnen. Ik moest steeds voor de vervelendste klus op de lijst gezet. Als je het op een kind ziet, dan is het weer één oog houtkloven. Eén oog niet, één oog dat. heb je het zelf al gemaakt? Als ik dat van tevoren had geweten, ik denk ik met heimweer aan het zoete leven langs de Middellandse Zee. Hrug, kou. Alsjeblieft, kijk eens. Kijk eens, uh, de eerste val met één raak. Dat is een mooi exemplaar. Ja. Nou, het uh, beest is nog warm. Dat moet net gebeurd zijn. Ja, dat betekent in elk geval een beste bout vanavond. Ja. Vorige week hadden we in één ronde zes vossen. Zes! Ja, maar het moet hier vol zitten met die kleine kringen. Schieten zijn ze bijna niet, maar uh, die klapvallen werken open best. Ja, als je niet beter wist, zou je geloven dat we konijn zitten te eten. <lacht> precies. Precies, daar lijkt de smaak het meeste op. Ik heb uh, hier nog wat stukken liggen. Schipper, u nog een pootje? Uh, meester Barends? Neem gerust, ik heb genoeg gehad. Ik ga me weer eens wijden aan de kaarten. Is de zandloper al gekeerd? Ja, nog een half uur geleden. Nou, dan verstaat ik mij het pootje te nemen. En hoe laat moet het nou zijn? Uh, Volgens onze tijdsrekening een half uur na zes. Mooi, mooi. En uh, wat zou de schipper ervan denken als we vanavond er zo'n een koolvuurtje aanlegden? Want langzaamaan is iedereen koud tot op het bot geworden. Hoeveel kolen uh, hebben we nog? Uh, hier, een kist vol. Uh, oh ja, dan nog onder de kooi van Gerrit een flinke voorraad. Ja, dat zal Van halen, ook goed doen, die arme drommel. Gaat slecht met hem. Goed, Max dan eh, na het eten maar zo een flink kolenvuur. De kok is direct na het avondeten met het vakkundig aanleggen van een kolenvuur begonnen. Tot dan is het al die weken dat we nu al in het huis verblijven bitter koud geweest. Sommige maats zijn al dagenlang purper gekleurd... en chirurgijn Vos heeft van Sterrenburg een teen die bevroren was geraakt moeten afsnijden... om verdere rotting te voorkomen. En ieder, zelfs de schipper, zijn dicht bij het kolenvuur gekropen. In het gehele huis wordt het voor het eerst behagelijk. We beginnen alle naden en zelfs de schoorsteen dicht te stoppen... om de koesterende warmte binnen te houden. Mannen, om helemaal warm te worden... Voor een ieder een kroes Spaanse wijn. Zee ah. voor meester Baren. Ja. Hoezé. Houd de kroes klaar, mannen. Dan schenk ik jullie. Ja. Kom eens even de hier naartoe. Ja, bedankt. Zeg, meneer, is mijn klaar, chirurgijn? Ah, ik kan toch niet heksen, maat. Ja, ik ben de laatste van de bemannings zonder zeg. Het wordt daar nou wel tijd. Dit is dat je zo'n deksels grote kop hebt, bootsman, Anders kon je de mijne krijgen. Uh. Uh. Vlak voor onze laatste reis, hè? vertelde mijn echtgenoten dat er van Vlaanderenland plots een, een donkere vrouw in ons dorp was gekomen, die, die zakjes kruiden en bladeren en ander spul verkocht. En, en op een goede dag zag ik haar in de herberg, draaiend met haar kom. Nee. Oh. De enige vrouw in het mannengezelschap. En, en, en je zult het geloven of niet, maar... Die, die zwarte vuur, die had ons allemaal in haar band. Hoe zag ze eruit, Rijwiers? Hoe zag ze eruit? Als ik er nog aan denk, dan, dan krijg ik het koud en warm tegelijk. Ogen, ogen als, als vurige kolen. Be betoverend. En, en een stem, ja, een stem die niet bij een vrouw hoort. Een hoer, zo gezegd. Ja, ja. ja dat, dat was het nou juist. Ze liep kruiden te verkopen. En zonder een vreemd onbekend lied bij. Maar nee, dat ze hoereerde, dat, dat kan ik niet zeggen. Het, het, het leek net alsof... Uh, Kootjes op het vuur, kok. Ja, als u het zegt, schip, he? Ja, en dan kruipen we als Reinier zijn verhaal heeft verteld. waar is de kok. Ga verder, Reinier. Het, het, het leek net alsof ze ons allemaal in de ban hield. En er werd nog wel gedronken, maar... We ...hield ons koest. Alsof ze verdomme door de duivel was gestuurd. En toen... ...ze, ze verkochten vermogen aan kruiden. Want, want iedereen wilde dat wij een momentje aan tafel hebben... Ze keek je aan, verkocht de kruiden, liep daar rond... en zong maar in een taal die niemand verstond. En jullie pakten dan niet? Nee, nee we, we zaten zo stil als bange kinderen... en, en keken naar die prachtige en toch ook... Ja, hoe zal ik het uitdrukken? angstaanjagende vrouw. En na een uur was ze verdwenen. Iedereen had wel wat kruiden of gedroogde bladeren van de gekochte. De een koude op een blad en de andere rookte eraan. Nou, dat is een goede, die ja. warmte... Ik word een beetje duizelig, zeker van de drank. Tot, totdat er eentje de bladeren begon rond te strooien. En in een mum van tijd was iedereen als een zot bezig de bladeren in de lucht te werpen. En de vrouw? Ja, dat, dat is juist het mooiste. Ik, ik, ik kon dat mens niet uit mijn kop zetten. Alle vrouwen spraken schande over haar. In het hele dorp deed achterklapte de ronde. Het, het zou een hek zijn. Duistere krachten uit andere landen zou ze hebben meegebracht... De, de vrouwen zouden ze onvruchtbaar hebben gemaakt. En de mannen hadden ze de duivel in het lijf gejacht. En waar is die vrouw gebleven? Nergens te vinden. Niemand zag haar terug. Wat Totdat dat Eh. Uh, uh, ik, ik, ik ga de kooi, man, hè. Ik, ik ben licht in de kop. Zo'n vreemd gevoel. Vrouw, ik, ik doe met je mee. Hoe voor... Spaanse wijn word je toch niet dronken? Ja. Wie weet. Vertel nog verder, Engels. Dus. Ja, vertel nog verder over die heks. Ik weet al hoe het afloopt. Nou, maar ik niet. Nou, kort en goed. Na, na anderhalve maand is die vrouw drie dorpen verder opgepakt en op de brandstapel gezet. Verbrand wegens hekserij. Ik, ik droom nou bijna één keer per week van. Dat is vreemd, hè. De oh, Van Haarlem! Haarlem, ah, dat is een de koorts. Wees op plotsklaps. Wat is er aan de hand van Haarlem? Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Zo verrekken we, allemaal. we hebben deze behagelijke avond, waarop een ieder honderd uit praten, muziek werd gemaakt en waar we ons voor het eerst sinds maanden werkelijk eens behagelijk voelden, bijna met de dood moeten bekopen. Iedereen viel door de verraderlijke koledamp in zwijm. Alleen een oog had met zijn laatste krachten de buitendeur weten open te stoten. Binnen een uur waren alle door de kou weer bijgekomen en Barends liet een oorlam uitdelen om op verhaal te komen. Door Eenoogs optreden kwam hij voor het eerst na zijn wangedrag weer in de gratie. Het kolenvuur is niet alleen bijna ramzalig voor de mannen geworden, het heeft ook de ijspunten die aan het plafond hangen doen smelten, waardoor al het beddengoed door en door nat werd. Het duurt dagenlang voordat de maats weer een beetje droog de kooi liggen. Langzaamaan openbaren zich lichamelijke gebreken. De een krijgt opgezette voeten, waardoor hij nog klompen, nog schoenen kan dragen. Het dragen van muilen vergroot de kans op bevriezing. De mannen zijn soms uren in de weer om elkaar de voeten warm te wrijven. Bij weer anderen worden de ledematen stijf en stram... En sommigen hebben al na enige minuten verblijf buiten... ...vriesblaren op handen en gezicht. Barbier Vos maakt overuren, dag na dag... ...om de mannen op de been te houden. Ik heb nu op basis van de sterren Orion en Aldebaran ...precies de neurderbreedte van het behouden huis bepaald. 76 graden. Mm -hmm. Wordt het geval met de kaart van Nobel Zembla? Ja, zie hier. Dit zijn de schetsen van de omgeving van ons huis. Maar verder noordwaarts zullen we in betere omstandigheden toch eens de omgeving moeten verkennen. Ja, nou, voorlopig zie ik dat niet gebeuren. De mannen worden met de dag strammer. En ik vrees ook voor die vervloedte scheurbuik. We vieren vandaag kerstmis, mijn beste. En daarom laat ik de kok een extra portie voedsel uitreiken. Hoe is het met Van Haarlem? Slecht. De chirurgijn doet wat hij kan. Ik zal Van Haarlem vandaag in de gebeden betrekken. Eén dode is al meer dan genoeg. Het kost eens meer moeite de man uit huis uit te jagen om wat brandvoud te halen. De enige die zonder bankeren staat, is Eno. Ja, die heeft nog steeds wat goed te maken. Wil in het reine komen met God de Heer. Laat iedereen nu maar rond het vuur gaan zitten. Of zijn er nog mensen buiten? Ja, de veer is samen met Andries de Val aan het controleren, maar die zullen alsnog wel terugkomen. Van groot belang is dat we al onze aantekeningen over dit Trampzalige Honden... zo goed mogelijk bewaren voor de thuisreis zodat we na onze terugkomst onze wederwaardigheden bekend kunnen maken. Open water! Ah, open water! Ik ja. heb open water gezien, vlak naast het schip. Eerst nog een strook ijs. Mannen, blijf Met... Iedereen maar naar buiten! Water. Water. Water. Water. Water. Water. Ha. Water. Ha. Open water! dat? water! is water! Open water! mannen, zo ver gaat het Ja, die is even. Open, het is open water. Het ruim staat vol met ijswater -schippen. Het schip zak steeds dieper naar beneden. Zou de dooi dan nu al intreden? Hier is open water, dat is klaar. Maar mannen, laten we ons geen illusies maken. Als de dagen gaan langer gaan de winter strengen. Laten we rap naar binnen gaan voordat de vrieskou ons blaren op de kop heeft, zoals vorige week. Haast u terug naar het behouden. Ik zei God's goedheid. Zijn we hier nu bijeen in een veilig onderkomen dat ons beschut tegen al te grote koude en ellende. Wij eerbiedigen God's goedheid die ons zijn enige Zoon schonk als bewijs van zijn eeuwige liefde. De geboorte van Gods Zoon herdenken we vandaag en daarover willen we hier in grote nood bijeen zingen. Wij bidden voor de beterschap van onze dappere bootsman van Haarlem... Ja, die geveld te kooi ligt... en vragen God de Heer, die alle talen spreekt... hem te verlossen van zijn onbekende ziekte... en de chirurgijn de kracht te geven om hem te bevrijden van zijn pijnen. Amen. amen. Uh, uh, <coughs> Mannen, we zingen thans het kerstlied. Uh... Say it Zeker, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Zeven kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Ja. Nou, eh, ja Eentje kijk, nou. Maar laat niemand het zich persoonlijk aan. Nee, hey, zo zo zijn we ook weer weer de rover Klaas Compaan heeft op de oceaan zichzelf een rijk gestolen. Uh, zo. Maar in zijn ouderdom, behoeftig, mak en krom, moest hij om het brood nog dolen. Brood zo. Gestolen goed gedijt niet, een goed gemoed benijdt <hidee> <tog> niet. <tog> Ik ga in de kerstpot roeren, een feestmaal. Wie heeft de harddienst vandaag? Uh, even kijken! Ik, uh, ik niet Dunker Jans nee. en Karsten Hooghout ja, ja, ja. kunnen aan de bak. Kom klaar! Nee, maar kennen jullie het verhaal? Uh, meester Barnes mag gewoon oh, corrigeren bak. als ik uh, de waarheid niet spreek. Ja. Dat nog geen honderd jaar geleden voor ter schelling een, nee, een Engels schip uh, is vergalen. Boorden vol goud. Hout ah. heb ik nodig, mannen, hout! Nee. Anders krijg ik de pot ja. nooit op tijd. Ja, ik ga hem, Over dat goud, het ging eerst om een kist met gouden penningen. en nu zit het hele ruim al boordevol vol goud. Nee, maar is het waar, meester Barnes, van dat schip? Ja, wat moet ik daarop antwoorden, mijn jong? Er zijn in de loop van honderd jaar vooral in die gevaarlijke wordt wel tientallen schepen vergaan. De bodem zit vol. Maar ja, zoek maar eens uit welke ladingen de schepen hadden... en welke volgeladen was met goud. Ja, ja. Zo heb ik eens onder Biscayen... Let op, let op! Nou, komt er een sterk verhaal. Nou, ja. Zo heb ik eens onder Biscayen een schip zien lichten... dat was met man en muis vergaan. Het was volgeladen met slavinden voor de ene van de rijkaart in de raam. En het verhaal gaat... De mannen vertellen en vertellen... Als ze niet bezig zijn met de dagelijkse werkzaamheden, waarop vooral Schipper van Heemskerk scherp toeziet, vermaken ze elkaar. Langzaam aan gewennen de mannen zich aan de bittere kou. Door de dagelijkse vangst van poolvossen heeft men zich stuk voor stuk van top tot teen in het bond gestoken. Maar de stramheid en stijfheid van de mannen wordt door gebrek aan vitamine met de dag erger. Ondanks het feit dat men letterlijk en figuurlijk boven elkaar leeft, blijft er toch duidelijk afstand bestaan tussen meester Barends en Van Heemskerk met als tussenpersoon Pieter Vos enerzijds en de manschappen anderzijds. Barens zit meestens tijdens te studeren, te tekenen of te lezen, terwijl Van Heemskerk de mannen het vuur aan de schenen legt met zijn strakke werkschema en er vooral voor zorgt dat het bloed blijft stromen. Er valt met de schipper absoluut niet te gekken. De gehele dag door laat hij karweitjes opknappen, zoals wassen, hout hakken, het huis schoonmaken, de vallen inspecteren en hout halen. Soms is het buiten zo koud dat het waarlijk zelfmoord is om zich buiten het huis te wagen. Het hakblok voor de stokvis wordt, bij gebrek aan ander brandhout, in spanders geslagen. Het wachten is op betere tijden. Op Oudjaarsdag 1596 staat niemands hoofd naar feestelijkheden. De vrieskouw is zo erg dat alle mannen hun klompen hebben uitgetrokken en op kouse voeten rond het vuur zitten. Zo dichtbij dat de sokken gedurig schroeien. Verzwakt, uitgeput en zonder feestgedruis gaan de mannen op oudjaarsavond vroeg de kooi en begint het jaar onzes heren 1597. Niemand kon beseffen welk een kommer en zorgen dit jaar nog zou brengen. Ja, mannen. Tijd voor het houttransport. De wind is gaan liggen. We hebben een totaal nodig uh, vijf man. Ik ga zelf mee. Twee man voor en twee man achter de slee. Ik wijs aan. Gerrit de Veer, oog. Ik zal er niet bij zitten. Laas, Andries en Dunker Jans. De rest van de mannen maakt schoon schip. Als we terugkomen met het hout wil ik alles aan kans zien, begrepen? Ja, Ja, ja, ja. De ploeg houthalers mag zich gelijk. Bedekt het gezicht zo goed mogelijk, want voordat het weet, zit de hele kop vol vriesblaren. Is iedereen klaar? Ja. Dan gaan we weer, voor de zoveelste keer. Het pijnblok kant op, blijven! er in het oog, niemand loopt te ver vooruit. Dat Zullen we straks eens proberen de zon te ontdekken, schipper? Oh, jij liever dan ik, hoe eerder ik de kooi ligt, des te liever het mij is. Oh, Gerrit, we kunnen een poging doen, maar ik denk dat het nog te vroeg is. Volgens meester Barens, hebben we nog een maand te gaan voordat de zon te zien is. Ja, Barens heeft de wijze dat ook niet in pacht. Afgesproken dan. Als we nog goed hebben gered, lopen we even naar het schip om de horizon te bezien. Maar eh, eerst ja. een fikse lading verzamelen. Mullen, een blijde tijding. ja. We hebben de zon aan de kim gezien. Oh. gezien. Van Alem, Van Halem, hoor je dat? De zon komt terug. Nog even, Maat. Uitgesloten. Ja, maar hoezo? Jullie zijn veertien dagen te vroeg. Volgens mijn berekeningen hebben we nog veertien dagen te gaan. Het werd zeer licht terwijl we daar zo stonden. Aan de zuidkant zagen we werkelijk een rode zon aan de kin. Een minuut of wat. En toen versnuiven we de, de wolkenvelder alles weer. Maar is het niet mogelijk dat het terugkeren van de zon wel eens een dag of wat kan schelen, meester Barends? Jazeker, een dag of wat, maar geen veertien dagen. Mannen, ik kan niet anders melden dan dat de lente heel, Heel vrij gesproken, maar de praktijk zal u anders leren schrippen. Wat zou u ervan zeggen, meester Barens, als we voor deze ene keren zijn uitzondering op de regel maken... en een wetje regelden? Ik zet graag een maatje wijn in. Er eh, wordt niet gewet, Basta. Morgen gaan we met z'n allen kijken. Dan zullen we zien wie er gelijk heeft. Ik, eh, ik moet u waarschuwen... dat onze God in de hemel waarschijnlijk vandaag of morgen... onze brave van Halen maar zijn lijden verlost... Het gaat er met het uur slechter. Net als bij onze geliefde timmerman, gaan de longen hard achteruit. Wij zullen voor hem bidden. Dat is het enige wat ons overblijft. Voorlopig zie ik helemaal niet van jullie begeerde, zon. Dat is ook geen wonder, met al die mist die de hele omgeving van sluiert. Maar zonder markeren, Gerrit en ik hebben hem gisteren gezien. Een paar minuten weliswaar, maar hij was er. We blijven van nu af dag na dag spuren. Het kan inderdaad niet lang meer duren. De donkerste tijd hebben we gelukkig achter ons. En denkt u nog aan het Driekoningenfeest, koningenfeestje, U zou met meester Baren zo spreken? Dan moeten wij uh... stilaan niet vertrekken voor ons werk? Dat is beter dan hier maar staan te kleuren ja. en te koekeloeren naar de zon die het ja. laat vindt. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaan jullie maar huiswaarts. Baren en ik praten nog wat. Probeer eens wel zoveel mogelijk hout mee te voeren... Anders krijgen we 400 met de kop. Kom Komt klaar, schipper. Ga <laughs> ja, u dan maar. Tot vanmiddag. Ja, kom maar. Het moet nog een dag of twaalf, dertien duren volgens mijn berekeningen. Maar goed, ik wil de kop niet stijf houden. Elke dag dat de zon er eerder is, is meegenomen. Ja, dat is waar. Nou ja, vandaag is het Riekoningen. En eh, ondanks de ziekte van Van Haarlele wilde ik de voorstellers extra uit te pakken. Bijvoorbeeld de mannen een extra van zo'n brood te geven. En hun vanavond een eh, hart onder de riem te steken lijkt me verstandiger om zoveel mogelijk mondvoorraad te bewaren voor de thuisreis... die we zonder mankeren in open sloepen zullen moeten volbrengen, schipper. Dus spaarzaam zijn met wat we hebben. Maar ik ben vanzelf voor zotternij met drie koningen. Ik vind dat de maat zich uitstekend houden en van gekanker is sinds we een hoog monddood hebben gemaakt geen sprake meer. Mijn zegen hebt u, Schipper. Goed. Bespreek het een en ander met de kop. Ja, nou, ik, laten we nou een rap terug teruggaan naar ons huis voordat we allebei invriezen. <laughs> Natuurlijk, Schipper. De man, een pannenkoek of drie en een extra beker wijn. Ik heb de laatste dagen met het oog op drie koningen het een en ander gespaard. Ik wist dat het komen zou. Wat verdieren moeten de Maats hebben, anders verdrinken ze in de ellende en is er helemaal geen land met ze te beuizen. We ja, moeten dat uh, hout liggen kok in de hoek bij de klok. Uh, uh, nee, kom er hier mee naartoe. Oh. Uh, dit hier heb ik helemaal leeggelegd. Mannen, schuif aan dat hout. Daar wacht jullie je verrassing. Vanavond zetten we de zotte kap op. Ah. Stem de meester Barlands in met ons voorstel? Vanzelf, vanzelf. Kom op met dat hout, mannen. Een nou, mooi voorraad hebben jullie meegebracht. Ja. En so, mannen, stel jullie nou eens even voor. Ja. Hè, fanta fantaseer allemaal eens met me mee. Jullie, ja. jullie zijn bij mij de gast. In Amsterdam. Ja. De vrouwen staan bij elkaar in de voorkamer. Maar. De, de voorkamer is daar. Oh. Daar is de voorkamer. Mannen, luister, Ze hebben hun fraaiste kleed aan en zien er betoverend uit. Wij komen binnen. De tafels zijn schitterend gedekt. De heerlijkste geuren komen ons tegemoet. Want, luister goed, de kok heeft ter gelegenheid van drie koningen een kostelijk maal bereid. Wij beginnen met handenkoeken. Die gemaakt zijn uit het beste meel dat in de Nederlanden te verkrijgen is. Het bestek is van zilver. De tafellakens zijn van het duurste damast. En wij gaan aan tafel terwijl de muziek speelt. Je gaat dat potdori bijna in geloof en, en dan? Dan komen de bedienden. Die brengen ons allemaal eerst een pannenkoek. Ja. Aha, voor iedereen is er zoveel te eten als het er maar zin Hij kan bestellen wat hij wil. Twee, twee, twee drie, vier, 10. Ja. Eh, tien. Ja. Maar daar komen de dames. Ze nemen tegenover ons plaats. Ze kijken verlegen naar de mannen. En zitten een beetje te wiebelen. Een beetje te... Ah, je ziet het voor je. De deertjes in mooie kleedjes. De schouders bloot. Dan komen de bedienden aangelopen met karaffen vol met de kostelijkste wijnen. En schenken ons in. Schenken ons in, schenken ons in. Wij zijn bijeen ter gelegenheid van drie koningen. En wij klinken op de wijze uit de roost. Ik vind, nu we hier zo bijeen zitten dat we vanavond onze koning moeten kiezen. Onze eigen koning van Nova Zembla. Ja, ja, ja, ja. Ik zal briefjes met nummers ronddelen. Maar laten we eerst onze warme pannenkoeken opeten, meester Barends... voordat ze stijf worden van de kou. Dat zou een doodzonde zijn. Ja, gesproken. Ga verder, ga verder, schipper, met dat prachtige verhaal. Ja, nou, en terwijl wij van de pannenkoeken eten... Komen de bedienden met nieuwe schalen dampend voedsel? De ene lekkerlei na de andere wordt op tafel gezet. Terwijl de muziek zachtjes speelt. Ja. En dan maken we nu de briefjes open. Wie heeft nummer 7? Dat is, ik heb het hier genoteerd staan: de koning van Nova Zembla. Ik heb nummer 7. Kom Kijk maar, kijken! Hoeze? Hoeze? Kom hier mijn jong. Ik kroon je met deze eenvoudige muts van kaartenpapier. Tot de eerste koning van Nova Zembla. Het Rijk der, der eeuwige sneeuw. Met als toegewijde onderdaden de volledige bemanning hier aanwezig. Onder de ijsberen en tientallen polvossen. proficiat Alles moet gezangen worden. Lieve Hallo! koning! Hallo! een oog, een Hallo! Dus een een Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! een Hallo! Hallo! een meisje gaan Hallo! wijn. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! de maan. Het bij Hallo! Nachten, bij nachten. Houdt u kan ik een proveriel? Houdt u kan ik een vaste? Houdt u kan ik een proveriel? Houdt u kan ik een vaste? Wat van ze in haar en wegen staan? Houdt u kan ik een vaste? Een fijn gezel en dat was waar. Houdt u, mijn harten. houdt u kan ik een proveriel? Houdt u kan ik een Houdt u kan ik een proveriel? Houdt u dan vaste? De ruiter sprak dat meisken toe. Houdt u dan ik een vaste? Of zij zijn wilgen en bouw doen bijnaast, bijnaast. Houdt u dan ik een proberijneke? Houdt u dan ik een vaste? Houdt u dan ik een proberijneke? Houdt u dan ik vaste? Dat dat meisken was. Houdt u kan ik hem vaste, hij zwangt ze neder in het groene. Hij laat hem Houdt u kan ik hem proper, Houdt u kan ik hem vaste. Houdt u kan ik hem proper, Zijn wilde kunnen hadden gedaan, houdt u gehouden vast. Zodat ik helemaal kweltuis was, maar wij nachten, wij Houdt uw dat het pro-variantje, houdt u dat ik het vast. Houdt u dat ik het pro-variantje, houdt u dat ik het Die eerst nou zang. Houdt u kan ik hem vaste, zijn en zijn gaven geen geklanken. Houdt u kan ik hem proberen, houdt u kan ik hem vaste, houdt u kan ik hem proberen, houdt u kan ik hem vaste. Mannen, een laatste beker wordt ingeschonken. En houd er rekening mee, de rest van de week wordt er mondjesmaat gegeven. Ach, het is maar eenmaal per jaar drie koningenfeest. Tussen al onze tegenspoed en ellende mogen we ons wel een keer vermaken, niet? Wie er met me dansen? Ja! Ja! Het bloed moet blijven stromen. Ah, mag ik met de koning van Nova Zembla dansen? Zet eens dus een vrolijk deuntje in, mannen, dan draaien de koning en ik eens rustig rond. En zullen wij dan ook maar eens een rondje draaien? Hooghoud! Dit was het vijfde deel van de overwintering op Nova Zembla. Een hoorspelserie van Dick Walda. Willem Barends werd gespeeld door Frans Somers, Jacob van Heemskerk door Jan Borkes. Gerrit de Veer door Paul van der Lek. En Pieter Vos door Hans Karstenberg. Evert oog Jacobs was Hans Hoekman. Lennart Hendricks, Donald de Macas, Simon Reiniers, Ger Smit. Dunker Jans, Olaf Wijnands. En Frans van Haarlem, Dries Krijn. Hans Vos werd gespeeld door Hans Veerman. Jacob van Sternburg door Joop van der Donk. Karsten Hooghout door Kon Meijer. Klaas Andries door Jan Wechter. De commentaar werd gesproken door Barbara Hofman en Gerry Mantel. De muziek werd uitgevoerd door Karen Visser, Koosje Wijzenbeek, Hans Wesseling en Donald de Makas. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Compridon en Max Westra. De regie had Ad Leupler.